Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Met de sneltrein naar Zandvoort, Tju -tju -tju -tju. want daar woont mijn hartedief.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 Should a share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 Mevrouw Griekspoor, de op één naam belangrijkste persoon van de gemeente Zandvoort. En die gaat weg. Nou, de directeur de, van Zandvoort die gaat met de sneltrein naar Kampen. Ja. En hey, geen directeur meer, hè? Um, ja, niet meer. Is dat niet een van nee. de. Nou, het is eigenlijk een beetje het einde van mijn verhaal, maar we kunnen wel eens mee beginnen. Uh, is dat een beetje de, de, de, de uitdaging waarom je weggaat? De uitdaging ligt in Kampen. Ja.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 En dat is onze ambtelijke organisatie die werkt voor twee besturen. Het verschil ligt erin dat je dus geen algemeen directeur bent. En dus ook niet hiërarchisch die organisatie aanstuurt. En moet aansturen op een heel andere manier. Je bent in 2015 begonnen met een volle functie, laat ik het zo maar noemen dan. Met een volle bezetting. Hoe heb je dat meegemaakt? Want je wist van tevoren dat die fusie eraan zat te komen.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 Nee, nee, nee. Dus uh, ook geen speeches gehad of wat dan ook. Maar uh, Marlene wel Marlene Scherf had geen, uh, geen nummer nee. voor je schrijven. Nee, nee.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 Ik weet Gerard, wat, ik weet wat erin zit. Nou, ga rustig even zitten, want er okay. ligt hier ook een stukje duindoren, zie ik. Ja, ja met scherpe. Die, die met is doorn. al een beetje aan de herfst, zie ik ook nog. Ja. En, uh, nou, Gerard, welkom. Gerard Scholter, de duinwachter van Zandvoort. We gaan weer een aantal dingen bespreken. Uh, voordat wij aan de drank gaan, ja, ja. want dat is het.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 Bijvoorbeeld, ja, ja, Zandvoort. zou dit eigenlijk als, als product moeten gaan introduceren. Ja. Op TESOL is dat al enorm. Dat kan nou, je over vertellen. Uh, ik heb hier, uh, Gerard, ik heb, in het verleden heb ik uh, natuurlijk heel veel bramen geplukt. Maar ik had een keer een idee van, nou, dan ga ik ook ga ik plukken. En ik ja. ga daar ook bramen shammen, uh, dan sham van maken. Nou, dat heb ik geweten, want mijn vingers zaten onder de doorns. <lacht> ja, die er wekenlang later nog in ja, gaat. Ik ja, ken ja. ze er niet uit. Ja, maar het was wel heel erg lekker. Ja, ze zijn super gezond. Dus ik heb er sap van gemaakt, ik heb er jam van gemaakt en, uh, Dus jij, jij kon het product al. Ik heb duimdoon liqueur ja? gedronken. Oh, liqueur, liqueur is ja, ik, echt ja. heerlijk. Ja. ja. O, dat en ja, ja. Uh, ja, ja. Dan komen we meteen op het innovatiefonds uit, Ben. Ja. <laughs> ja kort, Want, je gang, zou ik zeggen. In het innovatiefonds zouden we bijvoorbeeld een aanvraag kunnen indienen om uh, dit soort dingen te, te exporteren. Alleen het probleem is dus, als je dit dus wil plukken, dan moet je een vergunning hebben tegenwoordig, hè? Ja. ja. Ja. Je moet, je kan. Je, kijk, je mag het voor, Ik heb het nu gedaan, natuurlijk.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 Zo'n zo, zo kammetje met al die lange sprieten daar, weet je wel, die, ja, uh, ja, ja. daar ritsen ze ermee af. Want anders, uh, schiet, je, anders schiet het niet op natuurlijk. Nee, nee, dus nee als, de helmen voor een kilootje. Ja, maar ze zijn het best gewoon wel lekker hoor. Dus ik denk zijn... dat ik het even ga proeven. Ja, ja, ja ik we gaan even kijken wat er met jullie gebeurt. Ja. Want ze zeggen ook dat het een beetje laxerend is. Maar niet... Uh, dat dat, dat hoor zeg ik, ik nou van jaar, aan jaar. Ja, Dat zegt hij nu. <laughs> dat dat niet, zegt hij uh, nu. <laughs> het is niet het, de toverdrank van open. Nou nee, ja, ik, het ik, smaakt wel heel lekker. Ik, ik heb alles even doorgelezen natuurlijk ook. Ik vind het lekker. En, en, ja, he. Het is iets voor uh, Ja, Het is heel gezond. Hè. Tegen hart- en vaatziekten wordt het ook gebruikt. Maar toen een gegeven moment zag ik iets. Ik, ik, en uh, Toen kwam ik op een afval. Om af te vallen. zo'n zei het.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 En, uh, nou ja, goed. Maar dat, goed, een, als, ik, nou, ik doe het een, natuurlijk ja. voor de mensen die lekker gaan wandelen. Ja, die moeten en, het uh, testen. Kijk, zo kun je ook vlierbessen, hey, die, die, die, die, als, als die rijp zijn. Wij, wij boswachters, wij boswachters. Bij wij duinwachters. Ja, duinwachters. Als wij dan, alweer nou, een tijdje geleden dat we nog paarden hadden. Dan hadden we een gegeven een lange rit gehad. had je dorst. Dan rits je gewoon uh, een paar uh, vlierbessen eraf. Of je pakt een paar duindorens. Eventjes voor de smaak, weet je wel, even voor... Ja. Uh, en dat kan iedereen doen. Je moet het niet... Uh,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 Weet je wel, daar hebben ze meer trek. Dat kost enorm veel energie. Dus die gaan ook weer uh, extra eten. Maar ook andere, ja, je ziet gewoon, uh, ja, ik noemde net al de eekhorens. Maar ook uh, andere dieren, bijvoorbeeld, ja, kom ik weer terug op die herten. Die staan bijna onder die uh, onder de kastanjebomen. We hebben er niet veel van. Maar die kastanjes vallen ook al eerder. Nou, dat vinden die het net, dat vinden ze net gebakjes. Ja,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 Komen ze aanvliegen en dan bij ons boven die uh, wateren uh, de vliegjes vangen en zo. Ja, dus die. Dat, uh... Landgoederen hoeven vanuit de bunkers. En ah, dan weer terug naar de bunkers. Ja. Ja, ja, Nou, de landgoederen hebben meer oudere bomen. Die hebben holle bomen. Daar komen ze dan uit. En daar ze in. Maar in onze bunkers zitten ze ook wel. Maar dat is, in vergelijking met die oude bomen is dat eigenlijk nog, nog weinig.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 geen bekeuring aan je broek bij de kernduinen. Dus kijk uit. Ja, dat is nog wel eens verwarrend mag, mag hoor. Wat is dat daar niet? Nee, want ik, ja, ik, ik ben het ook zo enorm gewend, maar, maar ja. je mag bijna nergens van de paden, ook niet bij de landgoederen of bij Koningshof. Waarom het is dat? Nou, nou, ik vind het juist leuk om een beetje ja. te struinen inderdaad. Ja, ja, dat is. Ja, bij ons is dat gelukkig van oudsher. Daarom ja, dan hebben die blad, ja. daarom heet die blad ook zo. En de, dat is. is toevallig werd ik, is. Door, door, door werd ik door een uh, tv-programma gevraagd. Wat is er nou zo bijzonder bij jullie? Uh,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 Een registratiesysteem, wat voor bekeuringen hun schrijven en wij dat moeten wij noteren. Ja, dat is, en dan, dat niet... dan zie ik, uh, min, ik denk, die, is, die is gepakt omdat hij uh, een stukje van het pad af is. En uh, ja, ja, hun moet ook handhaven, natuurlijk. Dus uh, dat is logisch. Ik neem aan maar, dat er maar... een groot bord staat voordat je er binnen rijdt, ja, duidelijk is het Verboden van de paden af te gaan. Ja, maar geelig, waarom, waarom is dat? Nou, de trap is. Ze... Dat ik net in de duinen begon, zo'n twintig jaar geleden. Bijna twintig jaar boswachter, zeg je. Jeetje, Mina. Of duinwachter. En toen uh, ging ik excursies geven. Maar ik struinde overal doorheen met die kinderen, met die schoolkinderen. Want je, je beleefde de natuur veel meer. Ja, en maar toen de fanatieke... Uh,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 Uh, die vos, de, nou, dan moeten er al zoveel vossen zijn, want als je dat gaat berekenen, valt dat wel mee wat die dan uh, weg, weg eet. Maar het is vooral die ziektes, dat zie je ook wel eens, he. die, die konijntjes zijn ze net geboren, dat dan, uh, en dan, ze uh, ja, met die rode ogen. Ja, die rode ogen, en, uh, en met te trillen zitten ze dan zo. Uh, ja, uh, ja. Help. Doe. <laughs>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 werden de koetjes en de paarden en de geiten naartoe gebracht... als de vissers vroeger nou, de, de zee opgingen. Daar heb je er van een uh, hele oude foto van, wist je dat? Ja, van het Ja. Ja, dat is... Uh, dat wil je die hebben voor, jou, uh, ja. voor jouw collectie? Voor jouw ja. struinenbladje? Uh, ja, dat is, dat is leuk. Want, uh, en, en, en het leuke, ja, dat zou de mensen... Nou, nou begint hij een beetje door te slaan, die boswachter. Dat noemden ze ook... <laughs> Adem en Eva woonden daar. Dat was Kees Vane We hebben ook de Kees Vaanenberg. En uh, het, de Tootjesberg. En die, die Tootje, dat was dan Eva. Dus, Adem en Eva woonden uh, in het paradijs. Ja, precies. Ah, Zo, uh, ja. Dat dat is het verhaal. Ja, dan nou, jullie zijn natuurlijk al lang bezig met een nieuwe uh, strui in de duinen. Ja. Dus uh, ik denk dat wij die... Uh, ja, ik denk over twee, twee weken, weken wel, komt hij weer uh, bij iedereen. Ja. Ja. In de bus of uh, bij de uitspanningen ligt hij gewoon gratis. Die. En dan uh, gaan we het daar zeker weer over hebben, Gerard. Uh, bedankt voor het ontzettend lekkere duindoorn Ja, ik neem, ja, neem nog het laatste Jullie -jij zitten -jij nog -jij steeds. hè? He? hebt van... uh, volgesproken. Ja. Dat gaan wij nu doen, want wij gaan uh, afsluiten van dit programma. En uh, we lopen nog even door, de, uh, door de, agenda. de agenda. Ja, we hebben geen spraakwater meer, dat is op. <laughs> um, de agenda, dat is tot en met 28 oktober... is de expositie van Zandvoort tot Le Mans in het Zandvoortsmuseum.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 Dat om, denk ik ook. En, en totdat ze helemaal uh, vergaan worden. Nou, dat gaat niet gebeuren, want dan worden ze niks ook klaar. Maar wat wel bijzonder is, er worden een aantal van deze sculpturen uh, in metaal of brons uh, uitgevoerd. En die komen op de boulevard staan. Dat is wel dat leuk. Dat was heel leuk. Ja. Uh, vandaag en morgen is het natuurlijk de historische Grand Prix op het circuit. En een van de hoogtepunten is natuurlijk de historische Grand Prix parade. En uh, die begint om half acht...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 Nou, en dan net voor het uh, oktober, begint het oktoberfeest, 29 september. Ja, dat nou, het is, is wel euh... bekend dat uh, de oktoberfeesten altijd in september beginnen. Ja, dat vind ik altijd zo apart. <laughs> ja. he, want, uh, maar dan kunnen die Duitsers er vast aan winnen, hebben ze hier in Zandvoort het voorproefje. <laughs> nou, voordat ze teruggaan. Neem, terug neem voor mij aan dat 29 <laughs> september het vat in München al lang aangeslagen is. Maar het is altijd een heel bijzonder uh, uh, een heel bijzondere avond op het Raadhuisplein. Uh, het is eigenlijk een. Uh,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 in my head, I bend down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another Ik wil out taking a show, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed, well, nothing ever happens. En ik Tot zover de van Via en in de Ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12.